Kasper Meijer met het NOS-journaal. Opnieuw Olympisch succes voor de Nederlandse roeiploeg. Caroline Florijn won goud in de finale in de skif. Daarmee is het de vijfde Nederlandse gouden plak op deze Spelen. Ook de eerste medaille in de skif in 56 jaar tijd. Niet veel later kwam ook skiffeur Simon van Dorp in actie. Hij pakte brons in de finale. Bij een terreuraanslag in Somalië zijn zeker 32 mensen omgekomen, ruim 60 mensen raakten gewond. Wacht wordt dat de aantallen nog oplopen. De aanslag was op het strand van de hoofdstad Mogadishu. Gisteravond blies een zelfmoordterrorist zich op bij de ingang van een populair hotel. Vijf anderen probeerden het hotel binnen te komen en schoten op wandelaars en badgasten. Volgens de politie zijn de vijf aanvallers gedood. De verantwoordelijkheid voor de aanslag in Somalië is opgeëist door terreurbeweging Al-Shabaab. Bij een Israëlische luchtaanval op de door Israël bezette westelijke jordaan zijn zeker vijf mensen omgekomen. Eén van hen is volgens Palestijnse media een lokale leider van Hamas. Hij zou in een auto hebben gezeten toen hij onder vuur werd genomen. De aanval was in Tulkarem, in het noorden van de Westoever. Israël bevestigt dat daar een aanval was. Het kabinet moet maatregelen nemen tegen discriminatie van LHBTIQ-plussers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 Het weer, zon en wolkenvelden en in de oostelijke helft van het land kans op een bui. Vanmiddag en vooral vanavond ook op andere plaatsen buien. Het wordt een graad of 23. Morgen bijna overal droog, meer zon en 22 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB.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 U gaat weer luisteren naar een fonkelnieuwe aflevering... van de Zandvoort-podcast. En in, dit, in deze aflevering spreken wij met de familie Lemmens. Dat wil zeggen, we spreken met Ivo Lemmens en zijn zoontje Finn Lemmens. En die gaan ons inwijden in de geheimen van het garnalenvissen. vissen. De moeite waard om naar te luisteren. En in de tweede instantie spreken wij met Jan Lammers. Iedereen bekend. En die gaat ons ook wat onthullingen doen... die nog niet eerder zijn gedaan...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 Ivo Lemmens, bekende namingsantwoord. En zijn negenjarig zoontje, Finn. Ook gelijk onze jongste deelne deelne deelnemer aan deze podcast. Allebei welkom. Oh, ja. En uh, jullie zijn hier met een bijzondere hobby. Uh, gaanalen vissen. En mijn eerste vraag zou zijn aan Ivo. waarom Wat is daar nou zo leuk aan? Je kunt ze ja. voor... Heel weinig geld kunnen ze kopen bij de visboer. En... Maar ik, ik zou meteen een wedervraag willen stellen. Van, heb je wel eens granalen gegeten bij Jazeker. de en, en, ja. en heb je ze ook wel eens gegeten als ze zelf vers gevangen nee, zijn? Nou, dat, niet. dat is dus precies de reden waarvoor wij gaan vissen. Okay. Okay. Het is gewoon vele, vele malen lekkerder. Ja. En het is ook leuk. Hè? Je, je, hebt, je hebt een soort eer van je, van, je, van je granalen eten. Want je hebt ze zelf gevangen. Je hebt ze zelf schoongemaakt. Je hebt ze zelf gepakt. Gekookt, je hebt ze gepeld. Nou, als je dat traject doorheen bent, dan, uh, dan is het wel een bijzonder lekker broodje uh, genalen. Het is lekkerder dan wanneer ik het bij uh, ja, Kroon koop. 100%. Oké, okay. maar hoe ben jij zo gekomen op genalenvis? Is het van vader op zoon? Nee, dat niet. Uh, mijn vader is wel hier geboren, nee, ook niet eens, maar wel getogen, laat <laughs> ik het zo zeggen. Maar wij, uh, ja, ik denk dat het een jaar of drie, vier geleden op het strand toen uh, ik, ik sta op een, met een strandhuisje ook op het strand en daar uh, ja, doen heel veel buren van mij vissen en uh, ook wel vrienden en kennissen van vroeger en zo die het ook wel deden, maar nooit zelf de behoefte gehad. En uh, uiteindelijk uh, zijn we toch een beetje gegrepen door dat virus. En uh, toen zijn we het ook zelf gaan doen en Finn heeft van ons Twee jaar geleden een visnet gekregen, of een duwnet, om precies te zijn. En, um, en dan is het natuurlijk nog leuker om het samen met jezelf te doen van zeven. 7. Ja, toen oh, nog 7. Ja. Nee, nu 7. Oh, ja, je zijn het 9 is 7. Ja. Ah, okay. ja, ja. En dan liegen we eigenlijk nog, want hij wordt volgende week 7. Uh. Oh nee, volgende week 8. Oké, okay. gaat hard hè? Ja. Als je nog even <laughs> blijft zitten. Ja, precies. Hey, maar eigenlijk ben je betrekkelijk laat, want je bent ouder dan 3 ja. jaar, zo te zien. Ja. Dus ik ben betrekkelijk <laughs> laat tot, tot het genalevis gekomen. Ge, ja. ge maar ik moet wel zeggen, in het verleden dan, uh, had ik wel kennissen die dat deden. Dan haalde ik de, de gekookte beun op. En dan ging ik thuis gewoon nog wel pellen. Want vroeger deden we dat ook wel. Mijn vader deed het ook wel. Die kreeg ook wel uh, granalen. Of dan wel via mijn oma. Of, uh, of paling. Maar ook granalen. En dan gingen we wel uh, granalen pellen. Maar mijn vader die lustte. Maar mijn moeder lustte niet. Dus, dat werd dus niet dat het heel erg... Uh, het dus, is een gebeuren, pellen thuis. Ja, dat is dat? Ja, en het stoere vind Deven. ik, maar dat kan je zo ook aan hem vragen. Hij kan het ook, dus uh, dat is gewoon leuk. Dat zit je ja, dus ben je goed pellen. in? Genade pellen? Ja. ja. Ben je sneller <laughs> ja. dan papa? Um, nou, ik zie papa al, <laughs> Dat weet ik niet zeker. Maar hij is er redelijk vlot in. Maar het is toch een, een, een genale ja. vis is in, in mijn beleving een beetje een uitgestorven gebeuren, maar... Nou, uh, of, je, hebt veel. je hebt natuurlijk het professionele en je hebt ja. het amateur. Het professionele, nou, daar zie je wel die, die zeekottertjes. Uh, we hebben er nog ja, een kleine die... 200 in Nederland, die het ja. genalen vissen. Maar die worden aan banden gelegd, heb ik begrepen. Precies, maar, uh, maar uh, ja, het amateurvissen, vissen, het grappige is, het lijkt wel steeds meer te worden. Want uh, als wij gaan, dan uh, worden we eigenlijk dezelfde gezichten. Hé, hé, hé, waar ben jij daar geweest en daar geweest? Ja, is, het wordt wel echt een... Uh, Onder ons, is zeg maar, tussen de Zandvoortse vissers. Ja, want die zijn er wel degelijk inderdaad. Er zijn er best veel in Zandvoort, toch? Ja, ja, ja. ja en, maar, maar zijn die ook verenigd, weet je dat? Of is het... Nee. Nee. Het zijn, het uh, zijn nee het zijn het kijk, je mag officieel niet professioneel nee. granalen vissen, dus je mag het met een duwnetje doen, maar je mag niet motorisch en uh, dus met een sleepnet achter een trekker of uh, achter een auto. Dat mag niet. Uh, Jullie gaan vanaf het strand het ja, water in. Ja. Uh, kijk, je in principe, genalenvisie is sowieso uh, aan, aan jaar aan gebonden. Hè. Dus ze zeggen de, waar de R in de maand zit, dat zijn de beste maanden. Uh, dat heeft ook te maken met de, met de, uh, de temperatuur, de temperatuur van, daten, van het water. De want, de visie, want de, de genalen houden nogal van warm water. Dan is het ook nog zo dat als het troebel is, het water, dan zitten er meer omdat genalen erg graag beschermd willen blijven van andere. Nou ja, uh, zeg maar vijanden, meeuwen, uh, ja. maar ook andere vissen. En als het water troebel is, dan zitten ze er meer. Maar wat je eigenlijk moet doen is, is uh, bij app twee, twee, uur, anderhalf uur, twee uur voor de app. Dan is het water op zijn laagst. Dan komen de garnalen naar de kust toe om te paren. De, en gaan ze dus onder het, uh, zeg maar, uh, helemaal echt vooraan in het water zitten. En dan kan je dus, als je met een duwnet of een sleepnet goed over de bodem gaat. Dus ze zitten in het zand, dan komen ze los, komen ze in je net en dan, uh, en dan uh, als je mazzel hebt, heb je, heb je uh, leuke granalen, maar het is, het is niet altijd zo. En, uh, ze houden nogal van warm water, dus in de winter is het wel een stuk minder en, dan uh, in de zomer. De meest zijn, populaire tijd is april, mei. Zijn die granalen lekker aan het slapen en dan komt er plots een groot net en die vissen eruit. Exact. En dan leg je ze ja. op de barbecue neer om lekker te smullen. Ja, het <laughs> zijn geen gambas. He? <laughs> wat heb je nodig om? Um, wat voor materiaal heb je nodig om te kunnen granaten vissen? Waar moet je op voorbereid zijn? Finn, weet jij dat? Um, wat heb je nodig? Je ja, hebt in ieder geval als je, uh, als het wat kouder is, dan zou ik een pak aan doen. Lekker en, warm aankleden. Ja, en um, sokken voor bij je voeten. Ja. Grote laarzen, kaplaarzen. Nou, ja, je kan ja, twee manieren kan. doen. En je kan een waadpak aandoen. Ja. Een waadpak is dus een, zeg maar, een neopreen pak. die uh, gewoon over je kleren aandoet waar een laars aan vast zit. En dan, uh, dan blijf je dus helemaal droog. Kun je gewoon met je gewone kleren in. Die komt ongeveer tot onder je schouders, onder je oksels. En dan moet je er dus zorgen dat je. Een beetje onder die golflijn blijft. Anders loop je vol. Zo'n grote laars die je aantrekt, eigenlijk. Precies, met, met een paktaan. En de pin heeft uh, een bedzuet. En je hebt ook een stok waar die je in een nog een stok kan steken waar een net aan zit. En dan ben je het net aan een ding, aan een soort van haakje van je. Aan die stok waar je mee duwt. Ja. En ja, dat heb je zo'n beetje ja, nodig. Dan, en dan gaan ze mee over niet. de bodem, maar dan komen er natuurlijk niet alleen maar granen in net, volgens mij. Uh... Nee, schelpen kunnen ja, er komen. Ja, dat denk ik ook. En soms komt er heel veel zeewier, noemen we ook wel apenhaar. Apenhaar. Ja, en waarom je het zo? Omdat het net als uh, ja. voor een aap is. Ja. oké okay. ja. maar je bent Eén keer over... hadden we ook echt gewoon, terwijl ik dat net niet meer kon duwen, probeerde ik hem omhoog te krijgen. Van papa me even helpen had ik gewoon iets van 4 uh, kilo af haar in mijn Ja, um, een beetje veel. Met, en kan je um, daar nog wat mee of gooi je dat dan gewoon weer terug? Ja. Nee, dan gooi ik het op. Daar kan wel allemaal geen twijfel breien. Ja. <laughs> ja. Maar je hebt niet alleen duwstokken toch? Nee, je hebt duwnet ja. en treknet. een treknet is een versleepnet. En uh, dat is, uh, dan ga je dus, dan doe je eigenlijk een soort, zeg maar, over je schouder en dan trek je. Um, en dat is uh, op zich, uh, kan je daar ook wat meer uh, andere soorten vis mee vangen. Uh, daar zit je vaak met grote scholletjes. Uh, alleen dat is, dan moet je eigenlijk wat verder de zee doen. En dus dat, doe je dat doe ik liever zomers, dan kun je gewoon in je zwembroek. Ja, dat is een beetje koud. Maar uh, nu is het, uh, kijk het voordeel van, Kijk, kanalen weet je, ze zeggen het ideaal is bij twee uur voor App met uh, de ideale maand. Maar wat wij ook wel eens doen, dan zien we een heel mooie swing, een grote goede swing. En dan gaan we daar gewoon in en daar zitten ook vaak zat garnalen in. En dan hoef je er zee niet eens in. Maar dan ga je dus met je vol net, dan, ga, dan heb je je volnet, en loop je naar de, naar de kant neem ik aan en dan vis je al je granaaltjes ertussen uit en die gooi je in een emmer. Werkt het zo? Ja. ja. En als de emmer vol is, dan ga je naar huis en dan ga je daar zitten pellen. Uh, ja, ik zou eerst gaan koken, want anders komen ze niet los. Ja, Goede tip, dankjewel. Ja. <laughs> ja, ja, ja. Ja. Al... Ja, wat zit er nog meer in, de, in het net altijd wat je vindt? Um, wat van beesten nog meer? Ja, krabbetjes? Krabbetjes kunnen uh. erin zitten. Kan je ook koken? Uh, nee, dat niet. <laughs> um, die zijn te klein, hè, die krabbetjes. Dat is het voor... voer voor de, de meeuwen. Ja, die komen al altijd kijken. Die doen wel even ja. naar de meeuwen. Ja, dat zijn ook uh, platvisjes en, um, ik weet ja. niet meer hoe ze heten, maar andere kleine visjes. Ja, ja ik heb er ook wel een keer eentje gezien, die was denk ik 10 centimeter lang. Dat is best wel groot voor een visje die ja. meestal 2 centimeter is. Ja, maar, maar de, de, de, de, de, wat je... Wat je zomers nog wel hebt, is dat je echt een, een mooie school of schar hebt. Ja. En die, uh, zeg ja. maar, niet te klein is voor de pan, zeggen we altijd. Nee. Want als ze te klein zijn, dan zijn ze natuurlijk terug. Maar ja. als ze dan meer dan een centimeter of twintig zijn, dan heb je natuurlijk gewoon een uh, heerlijk scharretje. Erbij. Die neem je ook mee. Ja. Maar stel nou, je hebt een hele dag, heb je, ik weet niet hoe lang je daarmee bezig bent, maar je hebt een dag, heb je een uur. Heb ja, je granalen ja. gevist, ja. dan kom je thuis. Hoeveel broodjes granalen kun je daar maken? <laughs> Uh, ja, dat ligt eraan hoeveel je hebt. Ja, maar gemiddeld zo? Pak je twee broodjes genalen per dag of tien? Nee, dat ligt echt ja, aan de vangst. verschillend. We zijn wel eens uh, geweest en dan kwamen we met, uh, met nul genalen terug. En we hebben ook wel genalen uh, dat we 4, 5, 6 kilo hebben. Zo? Ongepeld. Ja, ja. En dan moet je ongeveer een derde hou je overgepeld. En die ga je dan op een broodje doen of los eten. En dan wordt de familie gebeld van uh, oma, we hebben weer genaamd. Is het het? Als, je veel, als je veel genalen hebt, heb je geen zin om 50 kilo zelf te bellen. Nee. Dus nee, dan delen we die na het koken uit. Ja. En wat ik dan doe is uh, meestal gepeld uh, in, uh, in 100 gram zakjes invriezen. En, uh, en dan gewoon uh, ook wat zelf opeten. En dan, als ik je, je zin aan. heb, dan uh, haal je ze eruit. Een, ja, dat is prima dat je Maar Dus nog niet um, bellen, want... Ja, dat is ongepeld in Fries. Nee, nee, nee. nee oh. gepeld, dat zei ik even verkeerd. Want okay. als je ze gepeld doet, dan gaan die. Um, dan komen die velletjes er echt niet meer af? Nee, dan kun je niet meer pellen op de pelle, nee. oorlog. Ah, ja. nou, maar wat maakt het nou dat die granalen van die granalen die je koopt bij de Visboer, die komen ongeveer uit dezelfde zee, denk ik dan. Wat maakt het dan dat die granalen toch lekker te zijn? Is dat een idee of is het echt lekkerder? Nou, ja, ja en nee. Uh. Ja, voor jou is het een beetje moeilijk te zeggen, want jij hebt eigenlijk nog nooit granalen gegeten. Die hebt ze nog niet gegeten. Maar ja. niet van de visboer. Hij, al, al, Hij al, eet alleen zijn, al, zijn eigen. maar al, al, ja. Alleen maar vers. Dus. Ja, je hebt gelijk. ook. Nee, maar het ah, in principe ja. wat uh, je bij de, bij de visboer koopt zijn Noorse granalen. Dat zijn eigenlijk de meeste ah, nee. Hollandse granalen. Yeah. Kan wel hoor. Alleen uh, die zijn toch eerst naar Marokko geweest door een spelmachine heen ja. en en terug. Ja, ja. En dus die zijn al veel ouder. Ja. En, ja. En die zijn meestal een dag, zeker al een dag of vier, vijf. Dat maakt ja, het verschil. Ja, en dan ja. vind ik ze niet meer zo lekker. Nee, dat snap ik. Ja. Ja. Nee, nee hij, hij is echt van het, uh, ze moeten van die dag zijn en dan hoeft hij hoeft niet zien. Ja? Dat okay. ja. Nee, dat snap nee. ik wel. Nee. Ja. Maar nou, als voorbereiding op dit. Ik heb ze ook, ja? ook wel een keer mee naar school gehad toen. Had ik ze in mijn broodtrommel. Nou, dat was niet zo heel fijn. Nee. Ik nam er een half van, ik moet bijna spugen. Oh, ja, Het <lacht> was niet zo slim voor papa om ze mee te nee. nee. Nou ja, doe je één keer, dan weet je. Het, uh... hey, als voorbereiding op dit gesprek heb ik, uh, was toevallig een nieuwtje op de radio. dat er uh, voor de granalenvissers, de professionele een subsidie van 10 miljoen is verlaagd, omdat uh, de granalen. Uh, zeldzaam zouden worden. Althans, dat we, ja. nou, hoe, wat, wat is daar het verhaal van? Nou, ik moet eerlijk zeggen dat ik dat uh, nieuwsbericht nog niet had meegekregen, maar op zich heb je natuurlijk al behoorlijke quotas ja? al jaren teruggebracht. En, uh, en dat is ook de reden waarvoor de granalevissers bijvoorbeeld in de maanden waar er geen air zit, niet mogen vissen, omdat ze dan ook in die paringstijd zitten. En anders trek je meteen ook de jonkjes eruit. De genaal wordt ongeveer drie jaar oud. Ja. En, uh, uh, nou ja, wat je dus hebt, wij doen het dan natuurlijk wel in alle tijden. En dan heb je heel vaak dat ze gom en kuit hebben. Dus dat is die eitjes onder hun, um, hun buit hangen. dat is een beetje haar speel. En dat ja. zijn er echt duizenden. Oh ja. En als je ja. dan, heb ik wel een keer zo'n filmpje gezien, dat je zag dat al die eitjes uitkwamen, vielen ze er allemaal af. En het waren echt... Ja. Hele kleine opgerolde granaaltjes. Maar dan moet ik wel zeggen dat op zich komen er dus echt wel miljoenen kanalen per jaar bij. Maar ja, als je er meer dan dat erbij komt eruit haalt, dan houdt het ja, er natuurlijk. Ja. Dus ik kan me wel voorstellen dat ze dat... In, kijk, wij zullen niet echt... Um, het te doen met onze 5 nee. kilo. Nee, dat maar ik, ik, ik heb geen benul, maar die boten zullen met honderden ja. kilo's dan de, een keer uitkomen. Als je het net ziet. 6 maanden mogen de boten niet varen. Nee. Okay. Mogen ze niet vissen, want dan, anders komen er geen kleintjes bij. Ja. Nou. Misschien zijn er dan 300, 400 die er nog overblijven. En. Ja, dan krijgen ze nog wel wat um, baby's erbij, maar voor zulke garnalen is het dan ook nog niet zoveel. Nee, nee, nee. Nou, mooi. En, uh, want ik begrijp, je vader zei het al in het begin, jullie hebben een strandhuisje aan het Noordstrand, dus je zit eigenlijk de hele zomer daar... Uh, op de, op, op de A-locatie te wachten tot het, uh, het moment daar is om de granalen te gaan, uh, ja. Ja, ook. gaan vangen. Ik, ik ben ben ook. Ben je dan ook zo nerveus idee. dat je daar zit van. Uh, papa, we gaan weer? En uh, de papa zegt nou, niet, uh, nu even niet. Nou, ja. Nou, um, wij, wij, wij, wij, wij hebben. Het uh, ja, is een legende, is al voor de oma-genaal. En die, uh, die uh, is helemaal into het granale vissen. En, uh, Um, daar zijn we ook wel een beetje door aangestoken. En die, uh, die uh, de hele winter door stuurt ongeveer twee keer in de week uh, foto's van de zee. Van hé, hey, kan het vandaag? Oh ja, maar dat is een op ja. hele opvallende mevrouw die uh, wat, wat voor zichzelf uh, granen vangt. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, die, ja die, die vindt gewoon de hele beleving. En, en dus ze eet zelf niet eens zo heel veel. Maar ze vinden het gewoon, en dat is het grappige, dus, uh, zijn moeder, dus uh, mijn vriendin, die heeft. Uh, en uh, niks met het eten. Die heeft niks met het eten, want ze vindt het echt niet lekker. Uh -huh. Maar ze vindt die beleving fantastisch. Want ja, die is ja. net zo ja. enthousiast. We kunnen en dit en dat, en dan gaan we mee. Gaan we met ze aan het strand. En dan, dan lekker uh, een beetje door de zee baaien En dan uh, af en toe wat granaaltjes eruit vast. En helemaal als het natuurlijk mooi weer is. Dan is het gewoon ja, genieten. Dan is het dan zo genieten en dat ja, is het natuurlijk ja. leuk als je nog ook wat te doen hebt. Ja zeker, ja, in deze coronatijden zeg maar, ja. is het een mooie tijd, je komt niemand tegen in principe, dus je kunt daar helemaal vrij rondlopen ja, nou, nou, en je hobby voor, doen toch? Ja, ja. Je bent ja, maar, het um, ja, als je aan het vissen bent komen er soms ook mensen kijken of als je bezig bent je hebt altijd aanspraak. Komt het publiek je, langs, de, langs, de, langs de, ja. de strand kijken wat je aan doen bent? Ja, er zijn ook wel een keer mensen geweest dat we ze gingen sorteren op een uh, um, uh, vandenzakje. De garnalen bedoel je? Ja, ja. en dan kwamen er ook mensen kijken en vragen, uh, wat doen jullie mee? Wat Toch. zijn het? En, dan kan jij dat allemaal heel goed die uitleggen ja. natuurlijk. Ja, ja, wat grappig is wel, is dat je, uh, juist nu ook in die coronatijd, dat er zoveel mensen natuurlijk op het strand lopen, ja. dat er zoveel mensen ook zijn die hebben geen idee wat je aan doen bent. En die, en die weten ja. niet eens wat er garnaal is. Dus die kijken en die vragen aan je van wat is dat eigenlijk? Ja. ja, ja en en kunnen wij kunnen ons niet voorstellen. Voor ons is het zo normaal hier, ja, ja. maar, maar ja. grappig is het dan ook. Ja, want ja, ik heb ook wel een keer iemand gezien die dacht echt, die zag een garnaal en die dacht is dat een stukje zeewier of is het gewoon een vis? Ja. Ja. Je hebt nog nooit een kanaal gezien van dichtbij? Nee. ik nou, nou, denk is... ik ook gewoon nog nooit. Nee. Er de, de, ja, de was en deze coronatijd... Uh... Dan zie je er heel anders uit. Ja, want wat is dan het verschil tussen een gepelde en een ongepelde? Uh, een gepelde heeft nog echt zijn hoofdje. Want net als je gepeld is, dan zit er eigenlijk een klein vis in. Ja. En dat zijn er dan... Want wat pel je eigenlijk? Je pelt eigenlijk een soort van zijn huid eraf. Ja, je pelt zijn huid eraf. Je ja. doet een knikje. Ja. Dan trek je zijn staart ervoor voorzichtig af. Knijp je, knijp je een beetje in zijn hoofd. Oh ja. En het lijkt raar, maar dat is niet zo raar. En dan probeer je dat uit elkaar te trekken. Maar soms gaat dat ook wel een beetje mis dat het stuk gaat. Ja, het is ook best wel een lastig Priel, want het zijn heel kleine graaltjes. Ja. Ik ben ja. er niet heel erg goed in, maar ik vind het ja, wel gedoe. Nee. Ja, dus ze zijn, het denk open. ik, 4, 5, 3, 4 centimeter. Ja, ja. En de kleinste die we, denk ik, ooit hebben gehad zijn. Oh, die zijn wel onder de 2 centimeter. Ja. Ja, ja. Nou, in principe, uh, kijk, uh, wat je net al zei, wat heb je nodig? Uh, je hebt, uh, je hebt uh, ook een, een zeiltje bij je. En, en, uh, en, en die. die um, uh, daar gooi je je inhoud van je net in, sorteer je een beetje. En wat we doen, als er veel kleintjes tussen zitten, dan gooien we die weer terug. Ja. Want het is ten eerste nou ja, ontzettend veel werk om die dingen dan te pe pellen. Ja. En dan heb je. Heb je ze ja, kunnen ja, beter nog even, doorgroeien, beter, ja. even doorgroeien. Even terugkomen op de, op de stand van, de, van, de, van die beestjes. Dus, ja. en, uh, en dan neem je ze mee, kook je ze. En dat koken is wel belangrijk. Als je dat goed doet. Dan zijn ze ook wat makkelijker te pellen. Ja. ja, en um, we hebben ook wel een keer een pietermannetje volgens mij ja. meegekookt. Ja. Oh, dat is dan minder <laughs> ja, lekker, hè? En, um, Die zijn niet lekker. We hebben er ook nee. wel, soms had ik um, een kanaaltje die net goed was en die gooide ik er dan in. En dan als ik hem ging pellen, kon ik gewoon, kon ik hem echt helemaal buigen. Ja. Er gebeurt nu alsnog niks. Ah, oké. Okay. Een zijn granale. Uit Sibyl. Ja. Nou, we hebben in ieder geval begrepen dat, uh, juist ook in de afgelopen coronatijd, dat uh, granalevisser uh, mensen weer bij elkaar brengt. En dat het ook een hele veilige hobby is. Je bent in de buitenlucht, je bent bij de zee, je komt uh, weinig of geen mensen tegen. Degene die je tegenkomt kun je makkelijk op afstand houden. Ja. Want je hebt een stok en die is zeker anderhalve meter lang. Die steek je gewoon vooruit en dan zijn ze al vertrokken. Nou, we weten heel veel meer over uh, ganalen. Maar als jullie het niet erg vinden, blijf ik mijn kanalen maar gewoon kopen. Want het lijkt me een heel gedoe, uh, vooral voor mij dan. Maar voor, nou, als je het leuk vindt, is het een geweldige hobby. Ja, dus dan wens ik jullie ook Maar he het is ook best wel zwaar. Ja. Dus als je zo net duwt en er zit al wat in. En dan snap ik dat het dan niet meer zo fijn is. Ah, misschien dat jullie een keer een broodje met garnalen aan ja, moeten aanbieden, ja. Gert. En ja. kijken wat hij ervan vindt. Ja. Is we, hij snel op. Wat we doen, is als we nou uh, weer gaan. En ik zag dat de wind gaat weer een beetje draaien. Want ideaal is oostwind. Dus dan zullen ja. we misschien de komende weken weer, uh, weer uh, okay. kunnen gaan. En dan, maken nee. we, dan bellen we wat. En dan bellen we Gert op. En dan zeggen we... We hebben verse genaal. En ik ben dol op genaal. En dan moet hij even een vers wit broodje hebben. Klein mee in je neen, en een klein beetje <laughs> ja. peper. En dan is het ontwijs. Heerlijk. Maar, Laat het ook in de mond. Eh. Um, uh, uh, ja. Eh, ik weet niet meer. Oké. Geef niet. Uh, bedankt voor dit gesprek. We weten heel veel meer over granalen vissen. Bedankt. En heel veel succes in de komende periode om weer lekker granalen te gaan vissen. Nee, ik ben het dus weer. Um, oh. Daar, wijs, ja. Ik zou het um, beste een beetje een, een dag na Oost-de-Wind doen. Want dan komen ze veel, dan zitten ze nog in het zwin Ja. en ah, Dat, dat, is dan we regelen. dat regelen wij. Als, en, dan, okay. en dan bellen we Gert op. Goed. Ik wacht af. Je hebt in ieder geval heel verstand van geworden. Ja, dat uh, mooi. Jong geleerd, oud gedaan. Dus. Ik laat me verlassen. Succes. geen Dank dan. je wel jongens. Oké. Okay. En dan nu een gesprek met een opvallende Zandvoorter... in de Zandvoort-podcast. Goedendag. Wij zijn, met name ik ook zeker, heel erg blij dat tegenover ons zit... Jan Lammers, toch een icoon in de autosport... Uh, toen ik jou vroeg om uh, deel te nemen aan deze podcast, dat is alweer even geleden. Maar uh, daarna ben ik je toch een beetje blijven volgen. En sindsdien heb ik jou met je zoon gezien op het uh, praatprogramma Op1 met ongeveer 1,2 miljoen kijkers. Vervolgens heb ik een artikel gelezen in de Telegraaf in het Halersdagblad. Dagblad... Ben je uh, gaan wandelen met Gerloogman Loogman in de uh, aflevering ja. over corona. Ja. En uh, heb je ook nog deelgenomen aan de uh, online event van uh, Sandvoort Marketing. Kun jij wel nee zeggen? Uh, ja. <lacht> <lacht> Het blijkt nog <al> niet. <lacht> nou maar, ja, weet je... Uh, um... Dat is wel dat is een goede vraag. Want kijk, vroeger uh, in, in mijn tijden dat ik ook nog, nog redelijk ondernemend bezig was, en met onze eigen race team en noem maar op. En, en zodra je sport en ambitie gaat proberen te, te combineren met ondernemen. En dan ben je eigenlijk gewoon kansloos. En dan ga je vrijwillig uh, op de stip liggen natuurlijk. Want, want dat zie je met alle voetbalclubs, weet je, zo moeilijk om passie en ambitie, gewoon met ja. verstandelijk financieel beleid te doen. Maar goed, toch, in die tijd dat ik uh, redelijk met het ondernemen bezig was, heb je ook heel vaak dat, dat een ondernemer natuurlijk altijd op zoek is naar gelegenheden om, om natuurlijk ergens iets, iets eh, zakelijks verstandigs te doen. En heb ik wel vaak meegemaakt dat je in die tijd vaak dingen doet, omdat je ze kan doen. Hè? En, en zonder eigenlijk goed na te denken van ja, word ik hier wel gelukkiger van, is het wel verstandig? Je? Dus tegenwoordig als mensen mij iets vragen, dan denk ik wel even na. Nou, nou, voegt het iets toe? Word ik hier nou echt gelukkiger van? En ja. doe ik dat nou alleen voor mezelf, of hebben anderen er ook nog een beetje plezier van? Weet je, dus nee. En daar heb ik wel geleerd van om nee te zeggen. Nou, daarom ben ik ontzettend blij dat je hier zit, want je had zoveel. Uh... Andere gelegenheden gehad. En ik moet eerlijk zeggen dat uh, 1,2 miljoen kijkers... dat hebben wij nog niet. Nog dat zullen we ziens. waarschijnlijk ja, ook nooit halen. <laughs> maar goed, en dan ben ik nog vergeten te zeggen... en daar wil ik even op inhaken ook. Ik kijk ook iedere keer als er een, uh, een Formule 1 race is... kijk ik naar de radio. En daar zit jij altijd als analist. En wat mij dan opvalt... is dat je uh, ondanks de, de, de wat, uh, ja, het feit dat je dit al je hele leven lang doet zo ontzettend gepassioneerd bent en je druk maakt over wat er gebeurt uh, uh, in Portugal bijvoorbeeld. Dat is fascinerend om te zien dat jij nog zo ongelooflijk betrokken bent bij de sport. Ja, het, het, het is op een gegeven moment uh, het is niet meer iets wat je doet, weet je. Uh, het is je leven. En, ja, het is iets wat je bent, weet je. En, en uh, ik moet zeggen dat voor mij... Uh, ik, ik zie mezelf een enorme geluksvogel. Want ik heb natuurlijk aan de ene kant... Uh, ja geweldige carrière achter de rug. Uh, ik, uh, uh, en dan bedoel ik meer gewoon qua beleving hè, voor mij is het gewoon een fantastisch avontuur geweest. Dus dus niet qua prestaties, hè, want dat kan ik zelf niet beoordelen. Um, hè, ik ik ik ben ooit begonnen om wereldkampioen Formule 1 te worden en en ik zou Indianapolis gaan winnen en de Grand Prix van Monaco en de Rally Monte Carlo. Nou, dat is allemaal niet gelukt. Uh, Le Mans is nou gelukt, hè? nou ja. fantastisch. ze hebben hartstikke leuk gewonnen, maar uh, maar al die dingen wat ik in mijn hoofd heb gezet, hè, dat dat is uh, ja. hè, niet gelukt, maar. Daar Daarnaast allemaal dingen die ik me niet ten doel heb gesteld. Waarvan ik helemaal ja. niet eens het bestaan afwist. Dat heb ik wel allemaal meegemaakt en gedaan. Dus eh, wat dat betreft heb ik eh, qua beleving en avontuur veel meer meegemaakt. dan ik me ooit ten doel had kunnen stellen. Je hebt een heel rijk leven. En daarbij ja. staat er nog een hele avontuur te wachten met nou, je precies, zoon. Precies, ja, ja. En daar heb ik dan de eerste vraag over eigenlijk. Hij heet René. Ja. ja. Waarom? Omdat zijn opa ook René heet. Dus, ja. Ik ja. had het in verband gebracht met René Aartoe. Nee, nee, nee. Dan oh. geef je hem niet zoveel credit. Uh, dat, nee, dat, uh, omdat nee. je daar ook mee gereisd hebt. Ja. Maar, maar René heeft okay. zo'n indruk. René is een hartstikke leuke gast. Okay. Maar het is niet zo dat het, Nee, nou, ik zal je ook vertellen. Er zit best wel een leuk uh, verhaaltje aan vast. Omdat uh, hè, we dachten gewoon. Uh, er zijn zoveel leuke namen. Weet ja. je? We, we hebben ook aan allerlei andere uh, leuke namen gedacht. Maar uh, uh, het leukste is natuurlijk. Hè, dacht je van ja, het is eigenlijk wel leuk voor Marissa. Uh, die is grotendeels alleen door de vader opgevoed. Hij is een hele bijzondere band. Dus dat René. Dat hadden we natuurlijk al gelijk staan. Van nou, okay. dat zou leuk zijn. Maar dan zit dat je toch van ja, maar dit is toch ook leuk en dat ook. En, en, uh, maar toen op een zeker moment gingen wij naar de verloskundige... ...voor het laatste echootje en noem maar op. En toen kwam daar een mevrouw op ons af. En dat was gewoon uh, de energie en de positiviteit spatten er vanaf. En nou, die gaf me gelijk een hand als een bouwvakker. Hè. Ik brak <laughs> mijn hand wat. Dus gewoon uh, enorm positief, leuk mens. Uh, en die zeiden van hallo, ik ben René. Dus voor mij, op het moment dat ik dat die handen was, in vast had... ...dacht perfect, ik van nou, dit is, oh, is een van oh, oh, de bier... Het moet er maar René zijn. Ik wist dat Marissa dat sowieso fantastisch vond, natuurlijk. Okay. Omdat, en dat haar vader. Dus ja. ja, alleen we dachten van nou, als die een meisje is, dan doen we twee E's. En als het een ja, jongen ja, het is, ook is ook met één met e, e. Dus we waren gelijk klaar. Ja. Wat ja. grappig want ik, had het dus geassocieerd met die uh, Formule 1. Maar ja, zit, dit nee. zit toch een bijzonder verhaal aan vast. Ja, en dat praat. vind ik altijd heel leuk om te horen. Ja. In ons vorige gesprekje hadden we het er even over, um, over Wim Gettenbach. Ja. En over onze podcast. Ja. Het deed mij bijzonder veel plezier dat jij die podcast hebt beluisterd. En dat je ja. zelfs ook nog aanvullende informatie hebt... Ja, nou ja, ik, ik, ik werd geïntrigeerd door de naam Gertabach. Want ik dacht, ja, je rijdt daar iedere keer langs de school. Hè. Ik ken alleen maar de, de, de naam van de school eh, zonder me eigenlijk verder te verdiepen. Maar eh, het, het, het triggerde bij mij gelijk heel erg gewoon mijn interesse. Omdat hè, dat hij dus eh, samen met, met, met, met Paap en de Jong, hè, IJsbrand de Jong, ja. eh, met z'n drieën daar toen bezig was met de verzetskrant. Eh, en nou wist ik dat wel van IJsbrand de Jong, want dat is mijn oom. Hè, die was getrouwd met Tante Klaas. Dat is een zuster van mijn moeder. Bozemdurk, hè? Ja, we woonden ook nog 100 meter van elkaar. Weet je. dat Zij woonden zeg maar, aan die kant van Café Bluis en wij daarachter. Dus ik heb in die, in die drukkerij ja. bij Oom bij IJs. Hè, heb ik ook nog gewoon gespeeld en hem geholpen met al die, die dingetjes in die bakken, ja, die letterbakken te zetten. Het, ja. hè, dus IJsbom de Jong, ja, dat was voor ons natuurlijk een hele aparte oom. Want die had een drukkerij. Dat was ja. super cool natuurlijk. Ja. En Tante Klaar was ook een schat. Die kwam, wij kregen ieder, iedere woensdagmiddag kregen alle kinderen gewoon vijf cent uh, van, van, van tante Klaar. Nou, dat dus was gelijk naar de snoepwinkel natuurlijk. Dus, dus ja, uh, dat, dat, uh, dat was heel mooi. Ik bedoel, mijn broer heet, uh, een van mijn broers, die heet Ijsbrand. IJsbrand ja. En die is genoemd naar oma Ijs. Wat bijzonder. Ja, heel bijzonder. Ja, dat en en nog bijzonder he? dat hele verhaal. Ja. Uh, want, want, want ja, dus, dat is natuurlijk iets waar je ook enorm trots op bent. Ja, kan me voor. Ja. En dan juist uh, wilde ik eigenlijk beginnen, want jouw Carrière vanaf een jaar of twaalf, dertien, veertien is redelijk bekend in die zin. Uh, Rob op sloten maken speelt daar een rol in. Maar waar ik nog veel meer benieuwd naar ben, is vanaf het jaar nul. Dus in wat voor gezin ben je opgegroeid? Hoe is het zo gekomen? Wat is er? Hoe ben jij zo gekomen dat je nu bent wie je bent? Nou, ik denk dat, dat spontaniteit bij mij zeg maar mijn middelneem is, uh, zeggen ze dan in Engeland. Ja. He, dus, dus. dus uh, ja, wij zijn natuurlijk opgevoed uh, vanuit een heel ander startpunt dan, dan hè, de huidige families, uh, uh, om je een uh, idee te geven. Mijn oudste broer Ab, uh, die, die, die wordt binnenkort 81, uh, die, uh, die is in 1940 geboren. He, dus de oorlog begint en toen kregen mijn ouders hun eerste kind. Hmm. He, nou, op een gegeven moment uh, mijn zuster Ans, die zijn mijn hoofdgeloofd van 43. He, dus tijdens de oorlog hebben ze twee, tijdens die oorlogsperiode twee of drie kinderen op de wereld gebracht. Dat was 1939? Uh, nee, 1940. Oh, 1940, sorry. Ja, 1940, sorry ja. Ja. He, dus... dus uh, um, dus dat ja, dan ga ik eens even kijken. Van, hè, toen ik 23 was of wat dan ook, eh, was ik bezig om, om iets fatsoenlijks van de Grand Prix van Zandvoort te maken met mijn Formule 1 auto. Dus ja, ik heb nog helemaal niks meegemaakt. Hè. Dit corona is een beetje het ergste wat ik in mijn leven heb meegemaakt. Ben ik heb een mijn duim gebroken. Maar voor de rest geprojecteerd tegen de achtergrond van, van oorlogssituaties ben ik natuurlijk echt zo'n welvaartskind. Eh, dus dus eh, en als ik dan eens ga kijken van ja, en de problematiek waar mijn ouders mee te maken hadden tijdens het opvoeden van hun kinderen, dat is wel even wat anders. Dus die waren niet ja. bezig met van ja, maar hebben ze op die school wel dit... Ja, ...en die school, die waren blij dat we het eten hadden. Ja. Ja, uh -huh. Als op donderdag, mijn vader kreeg per week geld. Nou, als op donderdag het geld op was, dan aten we op vrijdag boter met suiker... ...of niet je dat, rijst met boter en suiker. En dat was hem dan, dan wisten wij wel dat het geld weer op was... Eh, maar ons maakte het helemaal niks uit. We dachten, oh lekker. weet dat je, wel. Dus we hoeven we die Griekse groenten en zo allemaal niet te eten. Wat, wat deed je vader? Wat voor beroep? Mijn vader, die... die, die uh, ja, die... Klusjesman? Die, die, uh, um, ja, nou, hij deed van is, alles. Uh, hè. Dus ik zat even te denken. Het is een mooi Engels spreekwoord. Hè. Van, van, uh, uh, wat was het ook alweer? Een uh, man of all trades. En master of none, zeg maar. Ja. En dus hij deed van alles. Ja. Uh, het laatste wat hij heeft gedaan, is ook wel iets waar ik heel trots op ben. Is uh, dat hij op een gegeven moment... Eigenlijk is in zijn pensionado tijd, uh, is hij ook nog uh, nachtportier geweest bij uh, Hotel Bouwers, uh, bij het casino. En in zijn tijd dat hij nachtportier was, is het uh, hotel toen in de brand gevlogen. Ja. En toen heeft hij letterlijk met gevaar voor zijn eigen leven samen met een brandweerman uh, uh, al die mensen, al die gasten nog wakker gemaakt. En daardoor gewoon toch wel een hoop mensen hun leven gered. Uh, Zo. Hij kwam samen met die brandweerman vast te zitten in de lift tijdens die brand. En die brandweerman die had gelukkig van die grote, zware laarzen aan. Die hebben het ruitje van de lift eh, kapot, kapot kunnen trappen. En zo zijn ze eruit gekomen. Hè. Dus het geluk dat, dat het ruitje de afmeting had dat ze er doorheen konden. En dat mijn vader en de brandweerman de afmeting had dat ze er doorheen konden. Hè. Maar mijn vader die had zijn armen en die waren nog... Helemaal uh, gesneden van het glas en zo. Dus uh, dat, dat was het laatste wat hij heeft gedaan. En ook iets waar ik natuurlijk hartstikke trots op ben. Dat nee, hij helft. het gedaan heeft. Ja, ja en, en ja, daarnaast heeft hij uh, ja, van alles. Hij uh, is elektricien geweest. sinds uh, uh, zijn, zijn basis is, is eigenlijk bankwerker Lasser. Maar hij verhuurde fietsjes. En hij was iedere keer weer aan het huis, wat aan het aanbouwen. En, nee, dus ik... ik uh, je hebt ook een heleboel broers. broers he? Ja, ik heb ja. vijf broers. Ja. één zuster. Vijf broers, één zus, Ja, en, zo ja zo en ik ben de jongste. En uh, ja, je, je daar ook maar... vijf vaders erbij? Of uh, viel het wel mee? Ja, natuurlijk. Ik ben absoluut. Hè, dat zei ik gisteren nog tegen mijn broer Appie, waar ik eventjes was. Van ja, Ik ben natuurlijk niet door mijn ouders opgevoed. Ik ben door een heel gezin opgevoed. En met al mijn broers en mijn zuster. En dus ik had twee moeders. En, en ik had uh, hoeveel? Vijf, vijf vaders. vaders ja. <laughs> dat ken ik. Nee, dus, dus daarom ben ik in een enorm warm nest opgevoed. En bij ons was het gewoon van nou, als je gewoon gezond was en je had te eten. Ja, dan, dan, dan was het verder goed. Ja. Wat bij heb je meegekregen? Werd... Van je van van opvoeding? Welke normen en waarden heb je meegenomen ja, ik denk in je leven? Ja, ik gewoon een, een stukje karakter. Hè? Dat je moet genieten van, van, van, van het eenvoudige. Hè? Van de simpele dingen in het leven als je daar niet van kan genieten. En hè, dat, dat dus die threshold, die, die, die, die, die, die, die limiet eh, van wanneer je beseft hoe rijk je bent, dat ligt bij ons heel laag. Het feit dat ik gewoon in de supermarkt kan lopen en alles in mijn mandje kan gooien. en straks ook kan afrekenen, weet je wel. Dat, dat, dat besef ik af en toe van: jongen, wat fijn toch? En dat je af en toe gewoon in een, in een mooi hotel kan zitten en goed kan eten. En maar maar uh, ja, bijvoorbeeld heftige. Uh, ik hoef niet met een privévliegtuig rond te rijden. rond te vliegen om, om in één keer het besef te hebben: van: jongen, wat ben ik rijk. Ja, en dat is natuurlijk ook bijzonder aan jou, dat je altijd zo nuchter bent gebleven. en je kan het ook heel goed vertalen, want ik hoor het ze heel vaak zeggen. En ja. dat ding heel vaak ook van, dat zouden meer mensen moeten zich... Dat ja, veren, nou ja weet welvaart wonen hier. Maar je hebt ja. je nooit laten leiden door geld of veel geld. Nee, maar ik heb, ik heb ook wel eens momenten gehad. Je, daar had ik het kort geleden nog over. Dat, dat, uh, toen ik Le Mans gewonnen had, toen uh, was ik thuis. En toen moest ik die volgende maandag uh, moest ik naar Engeland. Om bij de Jaguar fabriek, die, die wel 10.000 werknemers had. Daar moesten we naartoe. En dan moesten we echt gewoon bij al die werknemers even handtekeningen zetten. Aha. En toen zei Tom Bokkersjoh, waar ik toen voor rijd, van, nou ik stuur het vliegtuig wel even. Nou, dan reken je naar Oud-Schiphol. En er stond daar gewoon een, een leerjet klaar met twee van die uh, piloten. Ja. En er lagen gewoon drie verschillende klanten, kranten die lagen daar. En, uh, en mijn ontbijtje stond klaar. En mijn koffer werd aan mijn handen gepakt. En uh, gaat u zitten, meneer Lammers, enzovoort. En dan zat ik gewoon alleen in de leerjet boven de Noordzee. Wat voel je daarvan? Nou, dan, dan zit niet je daar maken. met je krantje. En op dat moment, hè, denk ik, van, van hè kijk ik zo over mijn krantje heen. Ja. En dan denk ik, ja, dit bedoel ik nou. Weet je wel? Dus, dus dat, dat is, is luxe. Super. Maar ik bedoel, dat... Vond ik toen een heel rijk gevoel. Hè, wat ik daarnaast allemaal, mee, daarna allemaal meegemaakt heb. Hè, want ik heb mezelf ook allemaal financiële ellende op, me, op mijn hals gehaald. Hè, allemaal door mijn eigen en Noem maar op. Hè, want ik had heel veel mensen die hielpen mij. Maar, maar ondanks dat heb ik er toch nog een zootje van gemaakt. <laughs> en en hè, ik ben gelukkig op een naar niet failliet gegaan. Alleen maar door het geduld en de hulp. En, en ook een stukje meeveren van een hoop mensen. Ja. Eh, eh, dus heb ik heel veel geluk mee gehad. Hè, dus, dus niet failliet gegaan. Maar wel dat traject meegemaakt. Dat ik gewoon bij de supermarkt in de rij stond. En dat ik gewoon echt tien keer op mijn appje moest kijken. Van, hé, ik had 13 euro boodschappen. Hè, en dan moest ik op, op mijn appje het kijken. Of het saldo er nog was als ik moest afrekenen. Ja. Hè, want voor hetzelfde geld gaat de Nierstichting eraf. En dan sta je in één keer van. van hè. Ja. Dus, dus die tijd heb ik ook meegemaakt. En, en uh, daardoor uh, heb je gewoon wel geleerd. Om van de eenvoudige dingen van het leven ja, te genieten. En dat is heel belangrijk. Ja, ja. Hoe is je contact met... Want uh, je bent de enige uit het gezin die in de autosport is gegaan... Mm. Maar hoe is het met je broers? Uh, waarom ja. jij wel en zij bijvoorbeeld niet? En hoe is de contact nu met je, met je broers ja, en je zus? Ja, we hebben, we hebben gewoon een heerlijke familie. Uh, IJsland, waar ik het net over had. Ja. Nou, uh, IJsland is niet zo van de familie en veel mensen om zich heen. Uh, dus dus daar, daar hebben we eigenlijk uh, nauwelijks contact mee. Maar als we elkaar zien is het helemaal fantastisch en noem maar op. En we respecteren dat ook gewoon. Dat hij daar dan toevallig iets, niks mee heeft. Uh, maar, maar ik bedoel, we houden allemaal zielsveel veel van elkaar. En als we elkaar zien, nou, Gillis, die, die uh, vanuit zijn familie kent, hij wel een klein beetje hoe wij uh, met elkaar omgaan. En dus we zijn eigenlijk, uh, wat dat betreft, uh, ja, soms op het na naïeve af. Zijn we allemaal gewoon van die blije gastjes die. Ook uh, <laughs> ja, mijn oom uh, mijn had dat niet. Ja, over, nou precies, ja. En, uh, ja. Ik weet dat jullie heel hecht zijn qua ja. broers en je altijd ja. samen golven. En samen ja, precies. Ja. En dat, ja. dat vind ik heel bijzonder. Maar wat probeer, wel, ja. dat, dat vond ik ook wel interessant. Want jij bent uiteindelijk toch dan in die autosport beland. Ja. En dat komt dus niet van huis uit. Nee, zeker niet. En bij de thuis, nou ja, dat hoorde je dus net je al geen geld. Ja. Die, die, die interesse gehad blijkbaar. Ja. En, maar ja. er is ook niemand in je familie uh, daarin meegegaan, nee. denk ik. Of... Uh, uh, nee, ik heb uh, mijn broer Jaap. Die, die, die, uh, het, want ik, ik was toen in 1979, 80, uh, zat ik in die Formule 1. En toen had ik ook de slipschool erbij. Uh, want Rob Slotemaker was overleden. Dus ik heb toen, uh, ze hebben toen samen uh, uh, met, met, met Gert Oosterman. Uh, dat was de, de, mm -hmm. een van de beste vrienden van, uh, van uh, uh, Rob Slotemaker. En Gert, uh, die heeft samen met zijn zuster Paulien, hebben uh, zij constructie bedacht dat ik de slipschool over kon nemen. Uh, dat ik gewoon eigenlijk over een jaar Vier maandelijks een betaling deed. Dus dan kon ik met de exploitatie van de slipschool ook de slipschool ja, betalen. Af, dus. He, dus het was wel een, een, een overname. Nou, Gert, je ja. hebt in die tijd van de ABN Amro eh, heb je genoeg met me te maken gehad. En dat ik altijd weer meer uitgaf dan ik had. Maar goed. <laughs> He, dus. dus eh, He, dus ik, ik verdubbelde in no time uh, de omzet van de slipschool en ik verdriedubbelde de kosten ja, ja. en he, dus, dus ging het niet per, per se beter nee joh nee maar, ja, en, en toen, uh, nee, maar toen heb ik, heb ik wel uh, een goede partner gevonden daarin he, dat is theo van, van oers en, en uh, tot op de dag van vandaag he, zijn zoon gerard van oers die, die heeft nog steeds gewoon uh, die is nog steeds betrokken bij de slipschool die inmiddels een bmw driving ja. uh, center ja. is ja. Ja. de experience uh, en en de naam slotenmaker hangt er nog steeds aan. Dus ik ben wel heel blij met die partnership en dat hij het uiteindelijk overgenomen heeft. Dus dat, uh, ja. Ja. Maar Ondanks het feit dat jij net zelf zei dat je een aantal dingen niet hebt gerealiseerd en een aantal doelen niet hebt gehaald, ben je toch een van de weinige Nederlanders die uh, behoorlijk aantal uh, Formule 1 races heeft gereden. En uh, dat is in deze tijd uh, toch al sowieso een prestatie. Dus het is heel veel om heel erg trots op te zijn. En daarom kwam er in november vorig jaar ook een Imposante biografie van je uit. Niet te tillen. Drie, drie kilo, vijf ja. volle bladzijden. Ja. Hoe heb je dat ervaren? Want je, hebt, je schreef onder andere. dat je tijdens dat proces van het maken van het boek. veel hebt gelachen en veel hebt gehuild. Hmm. Wanneer, welke, over welke periodes heb je gelachen en over welke periodes heb je gehuild? Nou, dat klinkt iets extremer, weet je. Er zijn gewoon momenten natuurlijk dat je je lacht en wat dat specifiek was. Ik bedoel zo zo. waar kijk je met trots op terug en waar niet? Nee, maar het is ook niet zo dat ik gewoon natuurlijk gigantische huilbuien had. Er nee, dus, zijn wel mensen waar je even over momenten dat je een brok ja. in je keel hebt en dat je denkt, oh ja. ja. en dat, dat, dat uh, kan me dat niet meer zo gek zo voor de geest halen, maar uh, ja, ik denk sommige momenten natuurlijk met Rob te maken, hè, Waarvan je denkt van ja, dat is heel gek. Dat is mijn grote leermeester, hè, die is ouder dan ik. En, en ik ben nu al 14 jaar ouder dan Rob ooit geweest is. Ja. Dat is heel gek. En dat is net zeg maar als je vader, weet je wel. Die blijft altijd ouder dan jij. Ja. Ook al hè, zal ik misschien straks ouder zijn. Dus dat ja. is, hè, maar dat soort anekdotes, denk ik, van Rob van vroeger. Of als het bijvoorbeeld over mijn vriendje, Daantje Pot, ging. Weet je, dat, dat zijn natuurlijk, hè, daar ben ik mee opgegroeid hier in de buurt. En, en hè, Daan was natuurlijk gewoon in zijn eigen hoedanigheid dan. Hè, was die ook natuurlijk uniek. Sommige mensen konden hem zijn nek omdraaien, andere mensen lagen plat van het lachen, want Daan was gewoon uniek en, en een geweldige kerel. Het is, het is eigenlijk jammer dat hij zich dat zelfs niet altijd besefte en dat hij daar nooit een beetje goede omgang mee heeft kunnen vinden. Wat, wat deed hij dan voor je? daan was gewoon mijn buurjongetje. dus, dus eigenlijk ja, was daan zo'n beetje mijn zesde broertje zeg maar ben je opgegroeid ja dat was gewoon mijn buurjongen maar zij daan was de zoon zeg maar, van van, van, van Beppi en, en kees pot en kees pot was de modefotograaf en Dus die deed gewoon voor al die uh, voor de avenue en voor de libel en noem maar op deed die, die fotosessies en, en dus al die mooie modellen kwamen daar over de vloer. Okay. Dat maakte Daan ook heel snel populair. Ja, ja. <lacht> maar, Dat kan uh, ik maar ook voorstellen juist. Ja. ja, maar zij waren zeg maar, een hele artistieke uh, mooie familie. Hè. Dat uh, moeder reed met met een Austin Healey en zijn vader met een hele grote Amerikaanse steed. Ja. En uh, ja, als wij er op zondag heel, heel netjes bijliepen, dan uh, liep Daan gewoon in hele trendy uh, kapotte kekienbroeken en noem maar op. <lacht> Dus, dus ja, Dano was echt ook als kind een, een modepoppetje. We uh, dat bij die, jullie thuis, maar toch waren jullie heel goed bevriend. Ja, ja super. En wij waren echt natuurlijk, natuurlijk een, een blauwe bordenfamilietje. En ja, wij deden gewoon uh, lagere school. En uh, ja, in principe naar de LTS, want iedereen ging naar de LTS. dacht je helemaal niet over na. Bij ons werd ook niet gezegd, ga je je tanden poetsen of wat dan ook. Nee hoor, het werd donker, en het werd licht. <laughs> en, en daartussenin uh, vermaakten we ons wel. Dus liep, sliepen we sliepen met z'n drieën in één bed. En, en uh, onder, de, onder de dakpannen. Hè, dus als het uh, in de winter uh, gevroren had en er was een sneeuwtorm. Nou, dan tilden wij ons, ons deken op als een plank. Weet je? Ja. Dus, dus wij kleedden ja. ons aan voordat we naar bed gingen. Ja. zo'n zo zo zo grote, <laughs> uh, daar had ik met thee en af. gisteren nog over. Waar zo'n vierkante uh, oude vrachtkist. Nou, en daar lagen dan trainingsbroeken en mutsen en handschoenen in. Nou, en die deed je echt aan voordat of je ging ja, slapen. Ja. En wij lagen tegen elkaar aan. Nou, dat was onze verwarming. <laughs> En IJsbrand die, die lag dan vaak te zingen dat hij ons in slaap eh, moest zingen. En dan zeiden we, hou je kop, want we kunnen niet slapen. <lacht> nee, dus, dus weet je, wij zijn echt gewoon alleen maar van de spontaniteit. En gewoon als we te eten hadden en we waren gezond, ja, dan waren wij. Dat was alles wat bij ons eh, belangrijk was. Het valt me op dat als ik dat vraag hè, over goede en uh, minder goede dingen, dat je het niet hebt over uh, autoracen, maar meer over persoonlijke dingen. Ja, maar weet je, dat is toevallig had ik daar gisteren met, met mensen over. Dat, dat, hè, die hadden dan bijvoorbeeld, hè, dat, he, gisteren had ik op circuit een dagje met, met een jongen die doet gewoon echt clubracen. Hè, maar die is dan in Assen geweest en in Zolder en noem maar op. En toen had ik het er eigenlijk over. Ik zeg, ja, ik zeg, weet je, het grappige is, ik zeg, de, de hele wereld eromheen. He, wat je vaak meemaakt in de hotels waar je zit. En de restaurantjes waar je eet. En het barbecue op de circuits. Ik zeg, ik weet zeker dat als jij nu terugdenkt aan al die races. Dan is het laatste waar je aan denkt, is de race resultaten op de baan. Zo'n is vaak een half uurtje, of al is die langer. He, dus wat je eromheen samen meemaakt. He, ook, ook de drama. He, je kunt gewoon... He, ik heb ooit een keer het record gehad van de beste startpositie in Long Beach. He, in de Formule 1 stond ik op de vierde startprij. He, dus of in de tweede startrij op de vierde plaats. En 200 meter later was mijn steekarstuk. En dus dat van hero to zero. He, nou, dat kennen we elkaar. Dat nou, sport ja. ook wel. En dan is alles fantastisch. En na 100 meter sta je stil, want je motortje doet het niet. Ja. He, dus je, de, die ups en downs, dat, dat is die race sport. Maar, maar wat je eromheen allemaal meemaakt. Ja, dat blijft hangen. En, en uh, dat is ja. het persoonlijke. Ja. Wat mij ontzettend opviel in de gesprekken die wij gehad hebben. Ooit, dat jij uh, bij mij altijd overkwam als een filosofisch ingesteld persoon die ongelooflijk goed kon en kan relativeren. Heeft je dat geholpen bij je uh, totale carrière? Dat je ja, dingen oké. van afstand kunt bekijken? Of zie ik dat verkeerd? Ja, weet ik, weet ik niet precies. Dat het zou belemmerend kunnen zijn: dat je alles relativeert. Ja, ja, wil je nou, ja soms. Ja, soms. afsluiten voor het hoogst haalbaar gaan. Ja, heel goed. Zeg je heel goed. Want, want soms dan, dan hè, ik bedoel. Als ik, het, ik had het, op een gegeven moment het Europese kampioenschap Formule 3 had ik gewonnen. 1978. Hè? Dus nog steeds als enige Nederlander heb ik dat ooit gewonnen. Dat was hartstikke leuk, een leuke prestatie. Maar dan ben ik niet iemand die dan s'avonds gewoon uh, hup uh, nee. even feesten en de bladen bier heen en weer. Hè? Dat was in Italië. Uh, bij Rome. Maar, maar als ik een race gewonnen had of bijvoorbeeld zo'n kampioenschap. Nou dan, dan vond ik niets lekkerder dan gewoon zo vroeg mogelijk naar mijn hotelkamer en dan gewoon op dat bed te ploffen en dan even niks. En dan gewoon eens even lekker te bezinken van, tjonge, hey, om eens even lekker te beklijven van wat fijn hè, de voldoening nee, van dat je gewoon... Te gewoon... genieten van het moment. Ja, dat precies. Hè, gewoon de voldoening dat je dat gewoon uh, met die mensen ook hebt gedaan en noem maar op, weet je. Dat, dat, dat is gewoon heel fijn. Ik ben nooit zo'n... En uh, dat vind ik soms wel eens jammer, weet je. Dat, dat, dat, je, dat je dat niet... Uh, um, ja, aan de andere kant, hè, ik zit er ook niet heel mee, maar dat je dat niet, niet zo uitbundig kan vieren. Dat je echt die voldoening van binnen voert en dat je ja. niet echt is uitbundig staat te juichen op de podium. Staat. Maar dat je de vraag jezelf was, wat maakt een mens gelukkig in het leven? En ik heb de indruk dat, dat de autosport en alles eromheen jou een ontzettend gelukkig mens heeft gemaakt. Ik ben niet gedreven door, door materie, of door geld ja, of ja. Door, door waardering. Dus nee, nou ik, ik probeer dat, dat uh, René, mijn zoontje ja. die dan op de kartbaan zo actief is, uh, ook mee te geven. Ja, Daar dat... wil ik het zo over hebben. Ja, oké. Okay. <laughs> nee, in, dit, in dit geval is denk ja. ik wel even relevant. Is dat, dat uh, kijk, op het moment dat je iets presteert, dan, dan, dan krijg je natuurlijk uh, gewoon uh, de vruchten, uh, werpt dat af. Hey, maar wat je dan vaak merkt, is dat, dat, dat door het arbeidsproces wat je vaak met meerdere mensen hebt, uh, bereik je een resultaat. En met dat resultaat verrijk je jezelf met, met, met uh, de auto's, de horloges, uh, de kleren, enzovoort. enzovoort. Uh, en dat zijn en vaak de blaadjes die aan de boom groeien. En, en veel mensen gaan dan aan die blaadjes hangen. Hè. Die proberen dat dure horloge zoveel mogelijk te eten leren. En die laten dat voor zich uitgaan. Maar die blaadjes die vallen er in de herfst weer af. Of in de seizoenen van je ja. leven. En, en dan lig je daar en dan moet je weer opnieuw. Hè. Dus ik blijf altijd maar liever bij die boom. Eh, bij, bij, en dus ik probeer hè, mijn zoontje in dat geval... ...waar we het dan straks nog wel over gaan hebben... ...wel te leren van nou, haal je plezier uit het proces... He, en stop je aandacht in, in, in de mensen om je heen en waar je mee bezig bent. En haal je plezier uit dat arbeidsproces om dat steeds een beetje bij te sturen en te verbeteren. He, en zo'n zo beker die je krijgt, ja, die beker, die kan ik nu al voor je gaan halen. Weet je, en het plaatje zeg maar wat je erop wil, he? de Indianapolis, uh, Grand Prix Monaco, ja. dan kunnen we er zo laten drukken. Dat bedoel ik met een beetje met filosofisch. We, ja. gaan, um, we gaan zo verder.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 je drijft langzaam mee met de stroom Als de rook op je hoofd is verdwenen Als de rook op je hoofd is verdwenen Als het gebeld wordt verlaat je het pand En je loopt langs de trap naar beneden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 Zijn blinde stof tikt op de brug Als de rook om je hoofd is verdwenen Als de rook om je hoofd is verdwenen Houd het je op dat de dag langer duurt Als de rook om je hoofd is verdwenen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 Mother, no, sugarbush, I love you so, Sugar bush. what can I do, mother's not so pleased with you, promise me you will be true, and I'll come along with you, oh, we never we're not, not gonna, gonna go, go home. home, we won't go, we won't go, we never not gonna, gonna go, Cause mother isn't home. Sugar Bush, come dance with me. And let the other fellas be. Just dance the polka merrily. Sugar Bush, come dance with me. Oh, we never not gonna go home. We won't go, we won't go. Oh, we never not gonna go home. Cause mother isn't home. I love you so, and I will never let you go.